De Belgische koning Albert praat vandaag met de zes partijen die betrokken waren bij de jongste poging om een nieuwe regering te vormen. Na anderhalf jaar onderhandelen leek een nieuwe regering eindelijk in zicht, maar de partijen zijn het niet eens over de begroting. Gisteravond heeft formateur Diarupo zijn ontslag aangeboden. Koning Albert houdt dat in beraad. De hardnekkige mist zal opnieuw leiden tot een drukke ochtendspits, verwacht de ANWB. Veel spitsroken zullen niet opengaan omdat de camera's ze door de mist niet in de gaten kunnen houden. Afgelopen nacht konden de geplande wegwerkzaamheden niet doorgaan. Dat zou te gevaarlijk zijn omdat de wegwerkers niet goed zichtbaar zijn voor het verkeer. Schiphol heeft door de mist nog altijd een aangepast vluchtschema. Amnesty International zegt dat de Arabische lente niks heeft veranderd aan de mensenrechten situatie in Egypte. De militaire raad, die feitelijk de macht heeft, gebruikt grof geweld. Kritiek wordt niet toegestaan en demonstranten worden gemarteld en gedood. De protesten zijn de afgelopen dagen zeker 26 doden gevallen. De interimregering in Egypte is afgetreden, maar dat is voor de demonstranten niet voldoende.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 Dinsdag 22 november. Goedemorgen. Dichte mist? ja zeker, Maar ik vond het niet meer zo heel dicht en ook niet meer overal. Blijft natuurlijk wel oppassen. En dan hopelijk wordt die ochtendsplits iets minder druk dan gisteren. In ieder geval staan er, wanneer er geen mist is, minder files. Laatste kwartaal staan dat al files met 30 afgenomen. Vanwege de wat mindere economie, vanwege het mooie weer... maar ook wel degelijk vanwege de betere wegen. Ik heb een blije minister Schultz van Infrastructuur te gast. Van half negen tot negen beantwoordt ze vragen van mij en van u. Egyptenaren die willen niet langer wachten op politieke hervormingen. Ze zijn het bewind van het leger zat. Het was weer onrustig op het Tagierplein... en Midden-Oosten-deskundige Hendriks Hendricks is daar vlakbij. Volgens Amnesty International hoorde dat is met de mensenrechten in Egypte... nog steeds zo slecht gesteld als onder het regime van Mubarak. Ik spreek straks met Ruud Bosgraaf van Amnesty. En met Arabist pretess Stienen praat ik over de rol van het leger... en de verhoudingen in de Egyptische politiek. Zij is de gast na half acht. De Belgen zullen ook nog moeten wachten op politieke hervormingen. Er is een flinke kink in de kabel gekomen van de regeringsonderhandelingen. Joris van Poppel heeft het laatste nieuws. En met Lisbeth van Impen van de Belgische krant Het Nieuwsblad... praat ik, praat ik over alweer een stagnatie komt dit jaar geen vuurwerkcampagne. Waarom niet, hoort u van de Stichting Consument en Veiligheid... en de oogartsen reageren. Ze zijn niet blij met het afzeggen van die waarschuwingscampagne. Mark Robin Visser is bij vrachtwagens die schoner en zuiniger kunnen rijden. Het gaat over Ajax, wat betreft voetbal en wat betreft Kruif. En de Rotterdamse haven heeft ook last van de mist. Hoort u een reportage over in dit Radio 1-journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Daar heten we NOS Radio 1. In de Verenigde Staten is een speciale commissie er niet in geslaagd om een plan te bedenken om de Amerikaanse staatsschuld terug te dringen. President Obama legt in harde bewoningen de schuld bij het republikeinse kamp dat volgens hem niet wil luisteren naar een onafhankelijk advies. There are still too many Republicans in Congress who have refused to listen to the voices of reason and compromise that are coming from outside of Washington. They continue to insist on protecting a dollars worth of tax cuts for the wealthiest 2% percent of Americans at any cost. Republikeinen willen kosten wat het kost geen belastingverhoging voor de rijkste de 2%. Zegt Obama. En dat scheelt honderden miljarden dollars. Volgens de Republikeinen is belastingverhoging niet de oplossing. Er moet juist meer bezuinigd worden, zegt bijvoorbeeld presidentskandidaat Mitt Romney. I don't believe that raising revenues is the right answer to balancing our budget. I believe the right answer for balancing our budget is cutting taxes. What I will endorse is a plan that cuts spending and reforms our entitlements. For future generations to make sure they're sustainable. Het al oude twistpunt tussen de Democraten en de Republikeinen... breekt nu ook de zogeheten supercommissie op. Het werd ingesteld nadat er in augustus met veel pijn en moeite... een akkoord was bereikt over de verhoging van het schuldenplafond. De commissie moest 1200 miljard dollar aan bezuinigingen voorstellen. De democraten vrezen nu dat de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten... opnieuw een lagere beoordeling krijgt. De Belgische koning Albert begint met een consultatieronde met alle Belgische partijleiders. Die is nodig nadat formateur Elio Di Rupo gisteren zijn ontslag indiende. De koning heeft het ontslag overigens nog niet aanvaard en wil redden wat er te redden valt. Om tien uur is als eerste CDH-voorzitter Benoit Lutjen aan de beurt. Die reageerde gisteren woedend op, het, op de eisen van de liberalen over meer hervormingen. Het is juist de politiek de Ze spelen politieke spelletjes. Dit is politiek van het laagste niveau. Hij noemt de eisen politieke onverantwoordelijkheid. Maar de Liberalen houden voetbal stuk. VLD-voorzitter Alexander de Croo. Het enige wat ik vraag is wat Europa ons vraagt, wat eigenlijk de landen om ons heen al jaren aan het doen zijn. Dat zijn hervormingen om ervoor te zorgen dat we ons sociaal model kunnen veiligstellen. En omdat de Kroon de bezuinigingen wil doorvoeren, liet hij de formatiebesprekingen vastlopen. Hij zegt nu wel verder te willen onderhandelen en bereid te zijn tot compromissen. Als dan koning Albert ligt, gebeurt dat met formateur Di Rupo. Een formatie duurt inmiddels al anderhalf jaar en dat is een wereldrecord. De afgelopen kwartaal zijn de files in Nederland met 30% afgenomen... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers die minister Schults van Infrastructuur bekend heeft gemaakt. De file-druk daalt al langer, komt volgens de minister vooral omdat er extra asfalt is aangelegd... en niet vanwege de gunstige weersomstandigheden. Ja, gunstige weer helpt altijd, maar uiteindelijk zie je dat echt de dat echt verbreding van de wegen... het aanleggen van extra spitsstroken, extra rijstroken, dat dat gewoon echt effect heeft. Deze kabinetsperiode komt er nog eens 800 kilometer aan asfalt bij... en daarmee moet de filedruk nog verder afnemen. GroenLinks vindt het geen oplossing voor de filedruk... en pleit voor andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld de kilometerheffing. Amnesty International zegt dat de mensenrechten-situatie in Egypte... nog net zo slecht is als onder het regime van de verdreven president Mubarak. De militaire raad, die feitelijk de macht heeft, duldt geen kritiek. staat in het rapport genaamd Gebroken Belofte. De rapport we vandaag lezen, is broken promises... Um, about Egypt It just shows that Egypt dat is niet waar de Egyptenaren voor hebben gevochten, luidt het commentaar van Amnesty. Demonstranten zijn gemarteld en gedood, wordt grof geweld gebruikt... en de vrije media wordt de mond gesnoerd. Het leiden de afgelopen dagen tot veel protesten, in de hoofdstad Cairo. Daarbij zijn tenminste al 26 doden gevallen en de protesten gaan ook nog door. De demonstranten eisen dat er snel een gekozen nieuwe regering komt. De Russische premier Poetin is gisteren uitgejoeld op een vechtsportgala. De Russische kampioen nam het op tegen een Amerikaanse zwaargewicht en won. Toen Poetin trots op het podium klom om de rust te feliciteren en het publiek toe te spreken, gebeurde er dit. Ja, dat is Poetin niet gewend in het openbaar. Dat deze beelden te zien zijn, dat is ook al ongebruikelijk. Normaal gesproken zijn tv-optredens van Poetin strak geregisseerd. Maar zo werkt het niet op YouTube. Inmiddels zijn de beelden daar al honderdduizenden keren bekeken. De populariteit van de premier is flink gedaald... sinds hij bekend maakte weer president te willen worden. Johan Cruijff wijst beschuldigingen van racistische taal... aan het adres van Edgar Davids met klem van de hand. Kruijf zou gezegd hebben dat Davids alleen in de raad van commissarissen zit... omdat hij zwart is. Wat hij bedoelde is dat Davids zich als lid van de raad... vooral moet richten op de donkere jongens in de jeugd van Ajax. We hebben nu een heleboel van die jongens hier rondlopen. Op het moment dat een van jullie een probleem signaleert... dan moet je Davids inschakelen. Je moet dan op een gegeven moment uitvinden waarom het gebeurt... waarom het niet gebeurt, waar zitten de oplossingen en dat soort dingen. Dus, een hele simpele situatie. Ja, simpel of niet. De rel die ontstond na het incident werd breed uitgemeten in de media. Kruif relativeert dat op zijn Cruijffiaans. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat er uh, in het hele discussie, zelfs gisteren, uh, keihard, hard tegen hard is. Maar goed, in de PK is dat nou gewoon, dus ik weet niet beter. Davids is het met Cruijff eens. Hij liet weten verrast en geschrokken te zijn door de impact van zijn woorden op televisie. na afloop van de bijeenkomst van de ledenraad van Ajax. De kou lijkt nu uit de lucht, maar de crisis binnen de voetbalclub duurt voort. Het Britse afluisterschandaal is niet alleen een zaak van de kranten... van mediamagnaat Rupert Murdoch, zegt filmacteur Hugh Grant. Volgens hem heeft ook de Mail on Sunday zijn telefoon afgeluisterd. Grant krant schreef over een vermeende liefdesaffaire... die maar op één manier te achterhalen was, zegt Grant. Via de telefoon. Acteur verscheen gisteren voor een parlementaire commissie... die de ethiek in de Britse media onderzoekt. Its is tactic being de tactiek is pesten, intimidatie en chantage. En het is tijd om daartegen op te treden, zegt Grant. De Mail on Sunday ontkent de beschuldigingen. Ze noemen Grants uitspraken leugenachtig. Beurzen in New York sloten met flinke verliezen, net als de markt in Europa trouwens gisteren. Onrust over het mislukken van het overleg over een verlaging van de Amerikaanse staatsschuld... zorgt nu voor nervositeit op de beurzen. De Dow Jones en de Nasdaq verloren allebei rond de 2 procent. En ook de voortwoekerende Europese schuldencrisis maakt de beleggers zenuwachtig. Nog zenuwachtiger dan ze al waren. De kredietwaardigheid van Frankrijk staat op de tocht. Zorgt ook voor weinig goeds. En de AEX verloor daarom 3,2 procent. Ook de beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs verloren rond de 3 procent. Japan wordt er alweer gehandeld. De Nikkei is aan het handelen inderdaad. En staat daar op een lichtverlies. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten tien over zes geweest. Bruce Springsteen en zijn E-Street Band gaan volgend jaar opnieuw op tournee, maakte de Boss zelf bekend op zijn website. Data voor het Europese deel van de tour vallen tussen midden mei en eind juli. Ze worden deze week bekendgemaakt. Al dus Springsteen. De Boss live. Bruce Springsteen, dus met zijn E-Street Band weer op tournee Volgend jaar, mei en juli. Love of the Common People hoort u trouwens. Mark Robin Visser, ik hoor hem al. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Moest je nou weer de ja. weg op met dit weer? Jongen. Ja, ik had ook eigenlijk een ander plaatje aangevraagd, maar dat mocht niet. Ik vond deze ook leuk trouwens hoor, van Broer Springsteen. Maar ik had eigenlijk willen horen uh, dat nummer van, uh, van Willie Nelson van uh, On the Road Again. I can't wait to get on the road again. Kijk je dat? Ja, je gaat, je gaat toch niet <laughs> iets met dat vrachtwagens doen? Wat dat, ja, nee, precies. Ja, God, Henk Wijngaard heb ik al eens eerder behandeld. Dus ik dacht, ik kan niet steeds weer met die vlam in de pijp, uh, op die vlam in de pijp terugkomen. Nee. Maar uh, ja, God, het is natuurlijk ook de tweede dag op rij dat wij uh, door de mist moesten. Wij zijn al geweest, Marcel. Wij Juist, hebben al erachter achter de rug. Maar de ochtendspits uh, zal er vanochtend weer uh, zwaar mee te maken krijgen. Ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe het gisteren gegaan is. Ik heb gisteren om kwart over zes gezegd, ik wil geen ongelukken zien. Nou... Eén of twee, maar niet met ernstige gevolgen. Dus graag, beste mensen, deze ochtend nog een keer zo. En dan komt het allemaal wel goed. Samen met de NOS de mist in, zou ik zeggen. Blijf vooral <laughs> luisteren. En ja, vrachtwagens, goed. het kan natuurlijk niet anders. Ja, je niet. Ja, we gaan samen de mist in. We gaan gewoon samen de mist in. Maakt niet uit. Zeg, eh, hoog bezoek vanochtend hè, Marcel? Zeker, de minister is de gast en na half negen... En vertel verkeer. nou eens even, hoe, hoe gaat dat nou? Komt ze dan uh, bij jou zitten, of is er een, uh, zit ze in Den Haag in de ja, studio? Dat hoe gaat nou, Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik denk dat ze in Den Haag zit, in de studio. En dan hebben wij uh, via een lijn contacten. Ja, ja. En dan ga je het natuurlijk met haar hebben over uh, allerlei zaken. Ik heb ze even zitten denken, van, ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Het zal ongetwijfeld over de Vira gaan en over de snelwegen. Zeker. En, ik weet niet wat je verder uh, allemaal in gedachten hebt. Kopen maar ik dacht, ik wil vervoeren. daar toch... Openbaar vervoer, natuurlijk. Ja. En daarom sta ik daar allemaal niet. Maar ga ik het vanochtend eens even hebben over vrachtwagens. Ik sta daar nu tussen. In Noord-Holland, bij een hele grote transporteur. Het is hier nog verdomd rustig. Er was gezegd dat er hier al veel reuring zou zijn. Nou, Er is er nu één die nu net uh, aan het vertrekken is. Hij heeft zijn mislamp ook aan. Vraag één, is dit... Goed dat hij nu zijn mislamp aan heeft. Maar dan moet die chauffeur lekker zelf weten. Ik weet niet waar hij naartoe gaat. We gaan het vanochtend hebben over uh, dit bedrijf. Uh, 400 vrachtwagens heeft deze transporteur uh, uh, rijden in Europa. En uh, ja, brandstof is natuurlijk een van de grote kostenposten in het vrachtvervoer. En er is uh, iets nieuws bedacht. Er is een nieuw... Een nieuwe uitvinding die aan de zijkant van die vrachtwagens kan worden gemaakt. Een soort vleugelachtige constructie. En daardoor gaan die vrachtwagens ineens 4 tot 5 procent minder diesel gebruiken. En dat scheelt een sok op een dieseltank, ja. heb ik mij laten vertellen. Ja, nou zit ik een beetje te kijken. Ik ben niet zo ontzettend technisch uh, aangelegd. Dus ik heb nu al een stuk of zes vrachtwagens goed bekeken. Ja, ik zie het niet. Maar misschien eh, dat die bijzondere vleugels nog wel binnen, binnen ergens staan of zo. Dat moet ik allemaal nog even gaan uitzoeken. En eh, ik verwacht ook de uitvinder van, eh, van die aerodynamische vleugels hier vanochtend. En die heeft een prachtige naam. Die heet namelijk Gandert van Raamsdonk met CK. Nou, daar verwacht ik dus persoonlijk een heleboel van. En ook van die uitvinding natuurlijk. En misschien Marcel dat jij dan straks als de minister eh, er is... dat ook even aan haar kan voorleggen van wat zij daarvan vindt. Doe dat zelf maar. En of er maar. misschien ook... Eh, we dat, zal ik dat zelf doen? Ja, ja, doe je dat zelf maar. Dan betrekken we je erbij. Dan breng ik jullie in contact. Nou, ik vind dat ik ben er niet helemaal op gekleed, maar dat ziet ze dan toch niet. Nee, goed. Overvleugels, want ja? de minister is ten slotte... minister van Infrastructuur en Milieu. Al hoor je daar niet zo oh. heel veel meer over op het ogenblik. Nou, dan gaan we dat nu weer even op de kaart zetten. Absoluut. Mark Robin Visser. Ergens, uh, waar was het ook maar weer? Noord-Holland? Uh, middenmeer. middenmeer. On the road again. I can't wait to get on the road again. Na, na, na, na, na, na. Tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Patiënten slapen langer en ook beter... als ze overdag een ander soort licht krijgen, daarin, als ze daarin liggen. Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft samen met Philips... in ziekenhuiskamers een proef uitgevoerd met een nieuw verlichtingssysteem. Negen maanden lang zijn 100 hartpatiënten blootgesteld aan het nieuwe systeem. En de uitkomst is dat patiënten s'nachts gemiddeld een half uur langer slapen. Gabi Mekens van Philips legt uit hoe het werkt. Het is zo dat het een combinatie is van lichteffecten in de patiëntenkamer. En wat we doen is uh, met de plafondpanelen... daarmee uh, brengen we een, een daglichteffect in de kamer... wat eigenlijk het licht op een zonnige dag buiten simuleert. He, dus het begint ochtend met weinig licht. Een wake-up echt, met warm licht ook. En naar het midden van de dag wordt het heel helder en koel cool, uh, licht... zoals je dat ook in, op een zonnige dag hebt. En naar de avond toe dan wordt het weer minder. En dat effect dat is een automatisch ritme wat we in de patiëntenkamer brengen. Dat combineren we met het inbrengen ook van een stuk sfeerverlichting... waarbij de patiënt ook zelf uh, die sfeerverlichting kan bedienen... met een aantal kleursettings. Cardiologe Petra Kuipers, wat waren de resultaten voor de patiënt? Nou, het bleek dat patiënten eerder insliepen en ook uh, uiteindelijk langer sliepen. Als je dag 1 vergelijkt met dag 7 van de ziekenhuisopname... dan sliepen ze uiteindelijk op dag 7 een half uur langer. En ook elke dag iets eerder in. Maar betekent dat ook dat de gezondheid van de patiënten daardoor verbetert? Ik denk het wel, omdat slaap toch heel belangrijk is voor je hart- en vaatstelsel normaal gesproken in je normale leven is het zo dat uh, tijdens de nachtrust je uh, hart- en vaatstelsel een soort van vakantie heeft. Dus je bloeddruk is wat lager en je polslag is wat lager. Dus dat is beter voor je herstel. En als patiënten goed slapen, dan zal dat dus ook uh, beter voor hun zijn. En als ze zich prettiger voelen door het goede licht, dan is dat ook heel belangrijk voor hun welbevinden. En uh, stress en spanning is heel slecht voor je gezondheid en absoluut slecht voor hart- en bloedvaten. Dus dat is een extra positieve bijkomende factor. Toon Zelstra, u bent al vier jaar hartpatiënt. U heeft uh, aan de test meegedaan, uh, de kamer met uh, de nieuwe verlichting. Wat zijn uw ervaringen? Ik ben een heel slechte geslapen, ook thuis. En ik moet zeggen, die week dat ik in het ziekenhuis hier heb gelegen, dan uh, heb ik alleen maar positieve ervaringen. Maar ik heb eigenlijk nergens geslapen dan thuis en dan zonder medicament. Ik ben veel, uh, veel uitgeruster, dus... Overdag eh, kun je beter functioneren ook dan. Hè. Als je s'nachts eh, langer hebt geslapen, dan ben je overdag niet zo moe. Je bent wat vetter dan een vrolijker ook. Hè. Ik ga natuurlijk niet over het brede invoeren... want eh, dat hoort thuis bij Raad van Bestuur of bij eh, nou ja, de, de, het management van het ziekenhuis. Maar puur vanuit patiëntenoogpunt denk ik wel. Omdat als je iets niet invasiefs kunt doen... waar patiënten zich wel prettiger bij voelen... en wat ook eh, ja, voor het personeel en de dokters een prettiger omgeving oplevert... dan lijkt me dat dat wel goed is om te doen. Peter Kuipers hoorde u, cardiologen van het Academisch Ziekenhuis Maastricht... en verslaggever Nicky Jansen van regionale omroep L1 sprak met haar. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Strijd bij Ajax gaat door. Zondag beschuldigden de commissarissen Edgar Davids... en Steven ten Have, commissaris Kruijf van racisme. Hij zou tegen Davids hebben gezegd dat hij alleen in de raad van commissarissen zit... omdat hij zwart is. Kruijf reageert in het televisieprogramma Voetbal International. Zal wel voor die, die, die kunsten die ze de laatste tijd onthalen.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 Of dat, uh, dat de havencijfer heet, dat moet je die accepteren. Cruijff ontkent dat hij trouwens dat hij zoiets ook niet heeft gezegd dat David in de raad zit omdat hij zwart is. Hij zegt dat dat echt zo is, omdat er al jaren te veel donkere, jonge donkere voetballers bij de club zijn vertrokken. Als er dus zoveel spelers weglopen de laatste jaren, wat natuurlijk een hoop geld kost. Want je zou eerst nieuwe moeten kopen, die anderen gaan van niks weg. Je ziet dat, uh, dat ze toch een behoorlijk of een zeer goed niveau halen. Dan zeg je, hé hey jongens, dat is een van de dingen waar we op moeten focussen. Want we hebben nu een heleboel van die jongens hier rondlopen. Op het moment dat één van jullie een probleem signaleert, dan moet je daar iets inschakelen. Je moet dan op een gegeven moment uitvinden waarom het gebeurt, waarom het niet gebeurt, waar zitten de oplossingen en dat soort dingen. Dus een hele simpele situatie die dus, dus ingegeven werd door uh, tijdens één van de, de vergaderingen met iets van twintig uh, van ex-professionals die we gehad hebben en uh, die, met het, die met dat uh, idee naar voren kwamen. De Johan Cruijff. Overigens zegt Edgar Davids in de Telegraaf... dat hij Cruijff nooit heeft willen beschuldigen van racisme. <hijft> hij heeft alleen duidelijk willen maken dat het met de fatsoensnormen... tussen de commissarissen onderling niet zo nauw wordt genomen. En tussen alle bestuurlijke perikelen door moet Ajax ook nog voetballen. Vanavond spelen de Amsterdammers in Lyon niet. Onbelangrijke wedstrijd tegen Olympique Lyon... Want de wedstrijd kan beslissend zijn voor overleven in de Champions League. Trainer Frank de Boer is bepaald niet gelukkig met alle commotie in de top van de club. Ja, ik begin dat ik dat uh, natuurlijk als het over racisme gaat uh, een zeer afkeur. Ik weet niet wat er zich afgespeeld heeft, dus uh, ik kan daar moeilijk een mening over geven. En voor de rest uh, ja, heb ik me gisteren alleen maar bezig gehouden met uh, het puzzelen... wie ik mee moest nemen als het niet erg vond. En dat is inderdaad behoorlijk ingewikkeld. De Boer heeft drie geblesseerde spitsen. Dirk Boerrichter is niet inzetbaar en zijn keeper, Kenneth Vermeer, heeft twee wedstrijden achter elkaar flink geblunderd. Toch is de Boer nog niet van plan om te passeren. Nee, maar je weet allemaal dat je fouten kan maken. Natuurlijk willen we dat zo tot het minimum beperken per en zeker Kenneth ook, want daar hebben we het nu over.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 Excelsior tegen AZ wordt woensdag 7 december vanaf half acht uitgespeeld. Scheidsrechter Kevin Blom staakte de wedstrijd zondag in de rust vanwege de mist. Dat was op dat moment nog 0-0. Op 7 december wordt dus alleen de tweede helft gespeeld. AZ heeft een verzoek ingediend om de hele wedstrijd over te laten spelen. Maar dat zou een afwijking van de reglementen betekenen, zegt competitieleider Gijs de Jong van de KNVB. Nou, het staat in de reglementen, wedstrijden betaald voetbal. Die zijn uh, in het seizoen 2005-2006 gewijzigd.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 Hongballer Greg Helmen kwam gisteren bij een steekpartij om het leven. Halman speelde in de Major League voor de Seattle Mariners. Rick van den Hurk is de andere Nederlander in de Major League. Hij is geschokt. Van den Hurk had een goed contact met Halman. Ja, gewoon een geweldige kozer. En ook, ook weer de laatste, de laatste periode hier met, met de Tour. En, uh, ja, hoe die, gewoon, hij heeft gewoon een grote persoonlijkheid. En, en Hij wil kinderen helpen en hij wil teruggeven uh, ja, aan, aan alle honkballetjes in Nederland... En, en, en qua hongballen zelf ook uh, voor de Mariners. Ja, wat hij wat door, door heeft gestaan over de jaren. En, en, en toch weer in de Major League uh, komt en blijft. Is dus toch, uh, toch wel heel knap hoor. Halman stond al sinds 2004 onder contract bij de Mariners. Maar debuteerde pas vorig jaar in de Major League. En sindsdien speelde hij 44 wedstrijden voor de Mariners. Greg Halman is 24 jaar geworden. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna half zeven, hier is Dorold Megens. Goedemorgen. Het is een supercommissie van democraten en republikeinen niet gelukt... een aanpak te bedenken voor de Amerikaanse staatsschuld. De commissie moest voor 1200 miljard aan bezuinigingen voorstellen... maar de partijen kwamen er niet uit. Als er niet snel maatregelen komen, wordt over een jaar automatisch op bijna alles bezuinigd. Premier Rutte en minister Rosenthal gaan volgende week dinsdag op bezoek bij president Obama. In het Witte Huis zullen ze onder meer praten over de schuldencrisis en de situatie in de Arabische wereld. Nederland is in grootte de negende handelspartner van de VS. De Belgische koning Albert praat vandaag over de jongste mislukte poging om een regering te vormen. De zes onderhandelende partijen zijn het niet eens over de begroting. Gisteravond heeft formateur Di Rupo zijn ontslag aangeboden. De koning houdt dat in beraad. En de mensenrechten situatie in Egypte is sinds de Arabische lente niet verbeterd, zegt Amnesty International. De heersende militaire raad staat geen kritiek toe. De demonstranten worden gemarteld en gedood. De afgelopen dagen zijn zeker 26 doden gevallen. De interimregering is afgetreden, maar dat vinden de demonstranten niet voldoende. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weer online. In een groot deel van het land is weer sprake van mist, maar het misveld lijkt iets kleiner te worden. In het westen en midden en noorden van het land komt nog steeds dichte mist voor, plaatselijk ook zeer dichte mist. Het zuiden en zuidoosten hebben enkel nog met de nevel en hier en daar een mistbank te maken. In de oostelijke helft van het land vriest het bovendien en daar kan het plaatselijk glad zijn, met name op bruggen en viaducten. Vanochtend breekt in het zuiden en zuidoosten geleidelijk de zon door. In de rest van het land verandert maar weinig aan het mistige weerbeeld. Vanmiddag maakt ook het uiterste oosten kans op wat zon, maar daar blijft het dan ook bij. Het wordt 8 tot 10 graden in de gebieden waar de zon komt kijken. In de mistgebieden wordt het niet veel warmer dan een graad of 3. Nou, dan de wind. Nog steeds staat er maar weinig wind. Een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. Kijken we naar morgen. Dinsdag is het overwegend bewolkt en nevelig. Lokaal nog mistig. Overdag is kans op een beetje regen. En het wordt zo'n 8 tot 12 graden. A wb Verkeersinformatie. Je hoorde het al in het weerbericht. In het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan de files op de A4, daarnaast de Amsterdam bij Zoeterwouden 4 kilometer. A7, Horenzaandam bij Purmerend 3 kilometer. A9, Alkmaar-Amstelveen bij knoop het Rotterpolderplein 6 kilometer. 4 kilometer op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij de Botlektunnel. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leuze Zuid 5 kilometer.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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet of via Twitter. NOS Radio 1 heten we daar. Files die zullen er veelvuldig veel staan. Vanochtend zal een drukke ochtendspits weer worden, maar dat komt door de mist. Want de afgelopen twaalf maanden waren er juist 17 minder files dan het jaar daarvoor. Het afgelopen kwartaal ging het helemaal goed. Toen deel, daalde het aantal files wel eens met 30 Minister Schulz van Verkeer, van Infrastructuur en Milieu zit een duidelijk verband tussen de aanleg van meer asfalt en minder files. Je ziet uh, dat de investering in de weg en dus aanleg van extra weg echt effect heeft. Bijvoorbeeld uh, bij de A2 tussen uh, Amsterdam en Den Bosch zie je dat er veel minder file is opgetreden. Tussen uh, uh, het knooppunt Oude Rijn en uh, het knooppunt Gouw op de A12 zie je dat het heel veel effect heeft gehad. Dus de reiziger die gaat er echt op vooruit. Nu kan je zeggen het ligt allemaal aan het extra asfalt, maar kan het ook liggen aan... Uh, de economische situatie van Nederland, het gaat wat minder allemaal. Dus misschien ook minder wegverkeer. Nou, dat zou je kunnen denken, alleen we zien dus ook een groei van het wegverkeer. En met de groei van het wegverkeer van 2,2 procent... verwacht je dus ook extra file. En dat is niet gebeurd. Dus we zien meer auto's op de weg en minder file. Uh, en uh, bijvoorbeeld voor het laatste kwartaal... scheelt dat uh, de reiziger al een kwart minder tijd in de file. Nu hoor je de ANWB ook wel eens zeggen... Die ook dit soort cijfers hebben. Het heeft ook heel erg te maken met het weer. In de afgelopen maanden hebben we steeds heel gunstig weer gehad. En dat is ook een belangrijk deel van die verklaring: niet alleen het asfalt. Nou, gunstig weer helpt altijd. We hebben ook wel eens ongunstig weer. Kijk maar naar deze dagen, waarin de mist natuurlijk zijn tol eist. Uh, maar uiteindelijk kijken we ook over een heel jaar... en kijken we ook over meerdere jaren... en we zien gewoon een hele positieve ontwikkeling. Dus uh, alles heeft met elkaar te maken... maar uiteindelijk zie je dat echt de, de verbreding van de wegen... het aanleggen van extra spitsstroken, extra rijstroken... dat dat gewoon echt effect heeft. Mevrouw van Tongeren, optimistische verhalen van minister Schultz. 30% minder files in het laatste kwartaal... 17% minder files over de afgelopen 12 maanden... Conclusie extra asfalt helpt. Op de hele korte termijn helpt het even. Dat zie je bijvoorbeeld bij steden zoals Los Angeles en Beijing. Daar zijn ze ook met dit idee van... als er meer behoefte is aan weg, leggen wij meer weg aan. En dan zie je dat ringweg naar ringweg om zo'n stad aangelegd wordt. En in een periode van twee, drie jaar... bij Beijing zelfs sneller, slipt zo'n weg dicht. En bij Beijing zijn ze nu aan de zevende ringweg bezig. Nou, in Nederland hebben we die ruimte niet. Dus moeten wij naar veel uh, ja, moderne... Concept. Dus de minister is blij met een tijdelijk verschijnsel? Deze minister is blij met lintjes knippen als er weer een nieuw stukje asfalt is... en maakt automobilisten blij met een dode mus. Want over twee of drie jaar slipt het gewoon weer net zo hard vol. GroenLinks denkt dat je veel beter in kan zetten op een vorm van wegbeprijzing. Alle verkeersdeskundigen die je raadpleegt zeggen dat je... Iets moet gaan doen met een vorm van wegbeprijzing. Met mensen flexibeler laten werken thuis. Londen heeft bijvoorbeeld wel zo'n heffing ingevoerd. En wat zie je? He, nog steeds niet echt geweldig, maar de luchtkwaliteit wordt beter in Londen. En men kan daar beter doorheen komen. Ook op de langere termijn. Dus Lisbeth van Tongeren van GroenLinks, politiek verslaggever Hans Andering sprak met haar. De Tweede Kamer begint vandaag aan het debat over de begroting van infrastructuur en milieu met minister Schultz. U hoort haar daarom tussen half negen en negen uur. In deze uitzending zit dan een half uur lang te gast. Ze gaat in op vragen: ook van u, van luisteraars. Kunt ze nog stellen via vraag. Uit de minister. nos.nl of via onze Twitter NOS Radio 1. En dan zal ze ook de vragen van Mark-Robin Visser beantwoorden. Of de opmerkingen ingaan op de, in, op de opmerkingen van Mark-Robin. Die u zo weer hoort, hij is bij vrachtwagens met vleugels. Dat klinkt heel spannend. In de naam van de commissie zat de mislukking eigenlijk al ingebakken. Dat is een ander onderwerp. Het supercomité van het Amerikaanse congres moest in drie maanden alle begrotingsproblemen gaan oplossen. Dat kon ook bijna niet goed gaan. En dat deed het dus ook niet. Supermislukking lijkt nu meer op zijn plaats. Ook al is de Amerikaanse schuldencrisis minder ernstig dan die in Europa, denkt correspondent Wessel de Jong. De Amerikanen moeten de komende tien jaar 4 miljard dollar bezuinigen om hun begroting in evenwicht te brengen. Maar het congres kwam daar en komt daar niet uit. Van de zomer liep het als paak met de strijd rond het schuldenplafond. De republikeinen wilden niet dat Obama nog meer geld zou lenen en dus de staatsschuld nog verder zou laten oplopen. Een supercomité van zes wijze republikeinen en democraten moest de oplossing bieden. Het comité moest voor Thanksgiving, donderdag dus, met een voorstel komen voor bezuinigingen. Het comité is er met de staart tussen de benen van doorgegaan. Het stuurde een mailtje rond gistermiddag over de mislukking. Bij gebrek aan een persconferentie leest de presentator op CNN het dan maar zelf voor. After to the the committee's deadline. We hebben ons best gedaan, maar het lukt ons niet... om binnen de gestelde tijd met een oplossing te komen... waar beide partijen mee kunnen leven... Al dus de voorzitter van het supercommittee bij Monden van Wolf Blitzer. En meteen lijkt de ramp compleet. Door het slechte nieuws boekt de beurs in New York 2% verlies. En een verdere afwaardering van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten lijkt een kwestie van tijd. Tenminste, als je voormalig presidentskandidaat John Kerry moet geloven. There is a real threat that not only will there be a downgrade, but that the market on Monday will look again at Washington and say, You guys can't get the job done. Er komt niet alleen een nieuwe downgrade, zoals in augustus, maar de markten zullen ook opnieuw hun vertrouwen verliezen in de politiek. Zo vreest de partijgenoot van de president. Griekse en Italiaanse toestanden dus. Maar Obama is helemaal niet zo somber in zijn reactie op de mislukking. We are not in the same situation that we were in, uh, that we were in, in August. is no imminent threat to us defaulting on the debt that we owe. Er bestaat helemaal geen gevaar zoals in augustus dat Amerika niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zegt de president. In tegenstelling tot veel Europeanen gaan de Amerikanen namelijk wel degelijk heel hard bezuinigen. In feite was er al rekening gehouden met de mislukking van het supercommittee. If Congress could not reach an agreement on the deficit, there would be another 1.2 dollars of automatic cuts in 2013, divided equally between domestic spending and defense spending. Als het comité er niet uit zou komen, zou er automatisch 1,2 miljard bezuinigd worden. Op posten die beide partijen even hard pijn doen. Namelijk uitkeringen en defensie. Obama, waarschuwt de congresleden die dit automatisme nu willen saboteren? Uh, already some in Congress are trying to undo these automatic spending cuts. My message to them is simple: No. I will veto any effort to get rid of those automatic spending cuts. Wie die automatische bezuinigingen wil tegenhouden, zal ik aanpakken met een veto, zegt Obama. Die de schuld van de mislukking van het supercommittee volledig neerlegt bij de republikeinen. Zolang de republikeinen vasthouden aan belastingvoordelen voor miljonairs, komt er geen oplossing, zegt de president in feite die zal de kiezer moeten bieden. Het al of niet belasten van de allerrijkste... wordt een van de belangrijkste thema's... van de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Thanks. Amerikaanse president hoorde u als laatst. De Amerikaanse aandelen mogen dan gedaald zijn gisteren. Voor de Amerikaanse staat werd het goedkoper om geld te lenen. Dat is niet omdat de Amerikanen dus zo goed doen... maar vooral omdat het geld wegloopt uit Europa. Nou, we Mark-Robin Visser in Noord-Holland, in Middenmeer... tussen de vrachtwagen. Heb je hem nou al gezien, de vleugel? Ja, Marcel, ik heb al iets gezien, maar het moet me toch nog wel even goed uitgelegd worden. Want ik kan me er eigenlijk op dit moment nog niet zo heel erg veel bij voorstellen. Waar ik me wel iets bij kan voorstellen, dat is dat als je 400 vrachtwagens hebt... dat ieder procentje brandstoftekort, dat, of besparing... dat dat een, een lekker voordeeltje op, uh, oplevert, hè? Peter Appel, goedemorgen. Goedemorgen. Die 400 vrachtwagens die zijn allemaal van u? Die zijn uh, allemaal van ons, ja. Dat klopt. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid, ja. We staan er hier nou een stuk of twintig. Uh, de rest is allemaal uh, on the road again. Gelukkig wel, ja. En waar zijn die dan nu allemaal zo? Uh, Weet die, u dat? Ja, die rijden door, uh, door heel Nederland en die bevorderen aan de supermarkten... en uh, eigenlijk overal waar gegeten wordt. Even een vraagje tussendoor. Moeten die nou op dit moment wel of niet hun mistachterlicht aanzetten? Nou, op dit moment is dat niet nodig. Op dit moment is dat niet nodig. Dat even een tip voor de luisteraars ook, die nu in de auto zitten. Hier in Noord-Holland is het zicht meer dan 50 meter. Zeker meer dan 50 meter, ja. En dan heb je geen misdachterlicht nodig. Nee, dat is niet nodig. Tjeg, u bent uh, fijn dat u zo vroeg gekomen bent. Want u zat gisteravond nog fijn bij een concert... en toen hoorde u ineens dat, uh, dat de radio hier vanochtend bij u op het terrein zou zijn. Ja, dat is ja. allemaal juist. Je ja, goed geïnformeerd. Nog niet helemaal wakker? Dat geeft niet. Want u hoeft niet te rijden, maar ik zie hier wel een chauffeur die met zijn wagen bezig is. En uh, zo te zien aan het embleem gaat u voor de grootste kruidenier van Nederland spullen brengen. Dat is uh, correct. Waar moet, u, waar moet u naartoe? Ik moet nu naar Harlingen. Naar Harlingen? Ja. Okay. Dan ga ik een vrachtje halen voor die grote... Ja, voor die grote grote grutter. En uw vrachtwagen, die, daar zitten dus die, die nieuwe dingen op. Ja, dat klopt precies. En uh, ja, dat is voor brandstofverbruik. Meneer Appel, vertel eens even. Uh, u, heeft er, u heeft 400 vrachtwagens heeft ze nog niet allemaal uitgerust met deze nieuwe vinding. Deze vleugeltjes, zullen we ze maar even noemen. Dat... Kunnen we er even langs lopen? Ja, prima. Het zijn dus een grote zijpanelen eigenlijk. Ja, die, die zie je toch wel vaker op, uh, op vrachtwagens. Alleen, uh, hier is dan toch iets bijzonders mee. Ja, dat klopt. Uh, dit is een... Uh... Is het kunststof? Ja, het is kunststof. Ja, dat is kunststof. Ja. Nee, deze zijskirts deze, uh, hebben wij een tweetal jaar geleden uh, getest. En uh, nou, zijn uitstekend uh, bevonden. En op dit moment een veertigtal voertuigen uitgevoerd. Met, ja. En wat bedoelt u met uitstekend? Gaat u om het brandstofverbruik? Uh, natuurlijk gaat het uh, in eerste instantie om brandstofverbruik en daarna om verkeersveiligheid. Maar uh, primair is het, de, het brandstofverbruik. Ja. Nou kan ik me herinneren dat ik een jaar of tien, vijftien geleden al eens een keer met Veilig Verkeer Nederland ook over vrachtwagens heb gesproken. En die zeiden toen, je moet van die schermen aanbrengen... zodat de fietsers er niet onder kunnen komen. En toen was als, als bijkomend voordeel dat het ook nog brandstof... tegenwoordig is het omgedraaid. De brandstof staat nu op nummer 1... Ja, dat, dat is juist. Maar dat heeft er meer mee te maken dat uh, in die tussentijd natuurlijk het een en ander veranderd is. En ook de fietsenvanger al standaard op het voertuig is, uh, is gezet. Juist, ja. en dat ziet u aan dit andere voertuig. Ja. Nou, zeg, terwijl wij hier in, uh, in Noord-Holland wachten op de uitvinder, Gandert van Raamsdonk met CK, die hier in Delft op is afgestudeerd, zou ik tegen de chauffeur willen zeggen. Uh, goede reis naar, uh, naar Harlingen. Ja, dat zal wel. Gaat u brengen, wat heeft u aan boord? Gaat u, maar in de, gaat u maar zitten hoor, want anders komt u nog te laat. Ja. Wat heeft u bij u? Nou, ik ben nu leeg. U bent leeg? Ja. Daar hebben ze ook niet veel aan in Harlingen. We ga nu snoepjes laaien. Dus... U gaat snoepjes laaien. Nou, er zijn ergere dingen. <laughs> ja. Ik zou zeggen, okay. goede reis. Ja, Starten en lopen. Ja, en dan gaat het weer. Ja, helemaal goed Oké. Okay. reis, dag. En uh, de mislampen mag uit. Ja. Russische premier Poetin is niet overal even populair als hij zelf wel denkt. Hij schrikt daar zelf ook een beetje van. Hoe u straks meer over. Eerst de verkeersinformatie maar Bij de ANWB en de mist. John Bakker. Ja, we beginnen nog maar even met de mist. Behalve in het zuiden, want daar gaat het uh, al een stuk beter. Maar in de rest van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Een aantal spitsstroken is natuurlijk weer niet open door de mist... maar um, een aantal zijn wel weer open gegaan vanochtend. Alles bij elkaar zitten we nu op 70 kilometer aan file... met de langste op de A4, Den Haag Amsterdam bij Hoogmade, 7 kilometer, op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knopen het Rotterpolderplein 9 kilometer... en de langste op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... Knopend Velperbroek, 11 kilometer. Even speculeren, John. Bij Mark Robin hoorden we net: Noord-Holland valt het mee. Mist achterlichten hoeven we daar in ieder geval niet aan. Ik nee. zag onderweg ook dat het niet overal zo massief was. Lijkt het iets minder als gisteren? Ja, het, het lijkt erop dat het wat minder is dan, uh, dan gisteren. Met name in het zuiden zit het zich nu al ruim boven de 200 meter. Andere plaatsen zitten we rond de 100 meter. Dus uh, zeker geen uh, zeer dichte mist, dus minder dan 50 meter. En de verwachting van het KNMI is in ieder geval dat het vanochtend langzaam wat beter gaat worden. Ja, maar dat zal de spitsstroken niet helpen, denk ik? Uh, nee, zeker op de A9, op de A27 en op de A50. Daar waren ze in ieder geval nog dicht op dit moment. Dus uh, ja, dat zal voorlopig wel, uh, wel zo blijven. John, dankjewel. John Bakker bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kort voor zeven geweest. Op het documentairefestival ITVA gaat vandaag de film Men in Black in première. Een documentaire over drie scheidsrechters in het amateurvoetbal. Ze worden op de voet gevolgd tijdens wedstrijden en ook daarbuiten. Edwin Cornelissen besprak de film met de maker Martijn Blekendaal. Hey. Vasthouden, die op. Hou je handjes bij je. Trekken. op. Waarom een documentaire over drie scheidsrechters in het amateurvoetbal? Het heeft vooral te maken met dat ik zelf ook op een uh, uh, uh, voetbal, uh, in het amateurvoetbal, vrij laag niveau. En uh, wat mij altijd uh, verbaasde was uh, dat ik zit in een team waar uh, met een aantal vrij hoog opgeleide jongens, hele beschaafde jongens. En, uh, maar op het moment dat we het veld oplopen, dan zijn er een aantal jongens waarvan, uh, ja, die, waar een kropje omgaat. Door een rode kaart, man! Idioot! Idioot! En tegelijkertijd staan er uh, scheidsrechters op het veld. Die zeker op het niveau waar ik op voetbal, uh, niet uh, opgeleid zijn om, dat, om een wedstrijd onder, uh, te leiden. Um, maar het wel doen voor hun eigen plezier. Wacht erin, hop, kom. Je volgt drie scheidsrechters, je ziet de wedstrijden en je hoort wat er gezegd wordt in het veld. Wat doe je Hier komt één, hij komt toch één. Ben je geschrokken van wat je constateert? Ja, het was, ik had het natuurlijk zelf ook wel gezien bij mijn eigen wedstrijden. Maar het is, het is wel schokkend, ja. Het is, eigenlijk is het onvoorstelbaar dat, dat spelers... Zich zo laten gaan op het voetbalveld. Hij mag voor je praten. hij van niet praten. Je bent toch officieel vandaan? En dat ze uh, uh, ja, toch ook in heel veel gevallen met weinig respect naar elkaar toe. Dus naar de tegenstander. Maar en zeker ook naar degene die daar toch ook vrijwillig uh, het wedstrijd staat te leiden. Oké, zorgen dat de spanning niet oploopt door rustig, maar wel zeker te blijven, gedecideerd. Je moet contact houden, met name met de protesterende spelers. We horen dat de scheidsrechters instructies krijgen tijdens cursussen... maar zij komen terecht in situaties waar je je niet echt op kan voorbereiden. Nee, dat is ook het moeilijke. Dus je krijgt als, als, als scheidsrechter, zeker als je op een hoger niveau fluit... Krijg je, zijn er wel allerlei cursussen die de KVB aanbiedt. Maar vervolgens, dat is natuurlijk allemaal theorie... en vervolgens loop je, lopen ze het veld op en heb je gewoon te maken met de situaties... die soms helemaal niet te overzien zijn, zeker niet te voorspellen. En ook uh, uh, uh, spelers die, die soms gedrag vertonen dat helemaal niks... Met verstand te maken heeft. Je volgt de scheidsrechters ook in hun privéleven. De ene is predikant. Ontdekken wat hij zegt over de hemel en over de hel. Dan is er nog een man die al jaren meedraait in het voetbal. maar die ook bijvoorbeeld heel veel hard loopt. Je hebt kunnen zien wat de impact is ook hè? van wat er op het voetbalveld gebeurt. en wat ze meenemen naar hun privéleven. Ja. De, de, de scheidsrechter die hardloopt bijvoorbeeld... Die, die heeft dat hardloop ook echt nodig om, om, om het om af te blazen, stoom af te blazen. Want dat is een scheidsrechter die uiteindelijk besluit om een time-out te nemen... een tijdje niet te fluiten. Dan komt hij weer terug, krijgt nog wel een evaluatie van de voetbalbond... naar aanleiding van de wedstrijd die hij fluit. Laat ook echt wel eens even je mond gelden. Ja, eventjes geeft die speler een, een tik met je mond. ja. Maar uiteindelijk heeft hij het niet gered. Hè? Is hij ermee gestopt? Ja, uiteindelijk heeft hij, uh, hij ertoe besloten om, uh, om handballscherzechter te worden. In de hoop dat het daar rustiger aan toe gaat dan in het voetbal. De agressie is gewoon vele malen erger geworden in de loop der jaren. Maar steeds hoop je toch weer dat het, dat het anders is. Nou, dit jaar heb ik gewoon gezien, het, het wordt niet anders, het wordt alleen maar nog erger. Wat is dat nou? mijn conclusie tegenover de Zeg deze, juist. Mijn conclusie is dat de scheidsrechten heel helder zijn. En wat me dus, wat me dus echt opvalt, is dat, dat Nederlanders gewoon heel veel moeite hebben met gezag. De ITVA, het documentaire festival, daar gaat deze film in première. Vandaag Man in Black van Martijn Blekendaal. Je hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen, sportverslaggever. De Russische media die zijn in de ban van een optreden van premier Vladimir Poetin. Die wilde gisteren een speech houden... na de overwinning van een Russische vechtsporter op zijn Amerikaanse tegenstander. En toen gebeurde er eigenlijk het volgende, maar dat krijgt u nog even niet te horen. We gaan eerst de krantoverzicht doen. Hallo Martijn. Ja, hallo. Die gaat mee uh, lezen. Nou, dan doen we dat eerst. Eerst het krantoverzicht. Dan is het eens Ga je kranten. Dichte mist in Nederland, maar veel automobilisten durven mistachterlicht niet te gebruiken. Volgens de ANWB zijn ze bang voor een bekeuring. Dat staat in trouw. Bij meer dan 50 meter zicht is het mistachterlicht verboden. De politie stelt de weggebruikers gerust. We gaan echt niet met een meetlint controleren, zegt de politie. Uit onderzoek blijkt overigens dat te hard rijden bij mist... veel gevaarlijker is dan wel of geen licht. In Maar liefst 95 van de ongevallen is de oorzaak een te hoge snelheid. Gemiddeld komen er in Nederland jaarlijks 12 mensen om het leven... door verkeersongelukken tijdens de mist. Justitie gaat iedereen die zwaar illegaal vuurwerk behandelt, in bezit heeft of afsteekt veel harde straffen, schrijft het AD. Dakstraffen worden ingereld voor maandenlange celstraffen. Ook vuurwerkstunters die filmpjes op internet zetten zullen fanatiek worden opgespoord. Het afsteken van een zelfgemaakte vuurwerkbom kan de dader op 15 maanden cel komen te staan. En ook worden de taakstraffen voor minderjarigen verzwaard. Wie jongeren voorziet van levensgevaarlijk illegaal vuurwerk kan zelfs twee jaar achter de tralies verdwijnen. Harder aanbakken is volgens het Openbaar Ministerie nodig omdat het aantal zware vuurwerkgewonden fors toeneemt. Tot nu toe kwamen bommenmakers met veel lagere straffen ervan af. Moord en doodslag is een mannenzaak. De Volkskrant meldt dat 80% van de slachtoffers en 90% van de daders man is. Vrouwelijke moordenaars kiezen vaker een doelwit in hun nabije omgeving. En krijgen doorgaans lagere straffen, concludeert de krant na eigen onderzoek. Mannen gaan veel vaker over de schreef, zegt hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiten. Komt deels door testosteron en deels door aangeleerd gedrag van ouders en vrienden. Jongens gaan op de vuist, meisjes spreken kwaad over elkaar. Dat gaat door tot in de volwassenheid, zegt de Ruiten. Spanje krijgt een nieuwe regering, maar veel werklozen willen dat niet afwachten. Ze willen weg naar het buitenland. In Nederland is er nog werk. Een spits volgt Manuel Miguez, een man van 29, die nu in Terneuzen werkt als lasser. Miguez is duidelijk, ik wil niet terug. De man die hem naar Nederland loodste, een Nederlandse ondernemer in Madrid... krijgt per dag wel honderden cv's binnen van Spanjaarden die weg willen. Volgens hem is in Nederland vooral behoefte aan mensen met een middelbare technische opleiding... een ICT-achtergrond of een diploma verpleegkunde. In Dagblad de Pers wordt gespeculeerd over een Nederlandse Goldman Sachs-regering... Het Nederlandse kabinet Goldman 1, met allemaal pionnen uit de bankenwereld, is voorgesteld, zoals dat ook in Italië het geval is. De krant noemt een aantal kopstukken die bij Goldman hebben gewerkt en niet zouden meer staan in die fantasieregering. Als premier van dit kabinet tipt de pers Willem Buiter... op dit moment hoofdeconoom van Citigroup in Groot-Brittannië... en een aantal jaren adviseur van Goldman. De zeer zuinige zakenbankier Wiet Pot wordt de nieuwe Jankees de Jager. En mensen van Endemol gaan de communicatie doen... want Endemol is voor een derde eigendom van Goldman. Prins Friso heeft bijna vijf jaar voor Goldman gewerkt, dus die wordt koning. Nederland heeft relatief weinig ambtenaren, schrijft het Financiële Dagblad. Het kabinet Rutte wil fors snijden in het ambtenarenapparaat. Maar als we het aantal ambtenaren vergelijken met de VS, Groot-Brittannië, Duitsland of Frankrijk, dan hebben we er helemaal niet zoveel. Dat zou we dit krantoverzicht meegelezen door Martijn Nijhuis. Gaan we dan nu het over Poetin hebben? Dankjewel, Martijn. Voor het snelle inspringen. De Russische media, ik zei het al, zijn in de ban van een optreden van, de, van Poetin. Die wilde een spies houden naar een worstelwedstrijd. En toen gebeurt er dit. Een dag later speech Poetin op precies dezelfde plek. En ondertussen is de grote vraag die de Russen bezighoudt... was het boegeroep voor Poetin of was er nog iets anders aan de hand? Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, um, ik heb begrepen dat de Russen het allemaal zelf live op televisie hebben kunnen zien... Klopt, Marcel. Wel een spektakel, hoor. Ze zagen dus op de staatstelevisie hoe op een vechtsportgala... waar meer dan 20.000 mensen waren... dat premier Poetin dacht dat het een goed idee zou zijn om de rust die won... van wie hij een groot fan is, persoonlijk te feliciteren. Maar volgens de beelden die op internet te zien zijn, die, die je net hoorde... stak op het moment dat hij de ring instapte een enorm boegroep op... en kon Poetin zich nog maar net verstaanbaar maken... En uh, dat is de premier die volgend jaar weer president wil worden. Ja. Niet gewend natuurlijk. En de Kremlin-watchers en de media die zijn nu allemaal druk aan het interpreteren... wat er nou precies gebeurde. Daar bestaat veel oneenigheid over. En uh, wat ook opvallend is... je kan het geboe nu alleen nog maar op internet bekijken. Want wat het ook was... de staatstelevisie die het spektakel dus live uitzond... had in latere uitzendingen het geboede gewoon ja. uitgeknipt... en liet alleen het gejuich horen dat er opstak... op het moment dat Poetin de Rus feliciteerde. Dus dat lijkt me ook wel een teken aan de wand. Ja. Ja, en, en hoe, hoe kan dit? Was het een spontane actie van Poetin? Uh, nou, er, er hoort zijn allerlei verschillende theorieën dus die hier de ronde doet wat er nou precies gebeurde. Eén, het was Poetin die werd uitgejoeld, steeds meer met Russen die beginnen genoeg van hem te krijgen. En zijn publiciteitstunts die beginnen te vervelen. Dat is uiteraard het argument dat je het meest hoort ja. uh, van tegenstanders van de premier... Dat tweede argument is nee. Het geboel was helemaal niet gericht tegen Poetin. Maar tegen de Amerikaan die verslagen was. En inderdaad tegelijkertijd met Poetins speech uit de ring gedragen werd. Dat zeggen de voorstanders van Poetin natuurlijk. Waaronder zijn woordvoerder. En dan heb ik nog als mogelijke verklaring horen langskomen. Dat mensen in de sporthal vooral heel boos geweest zouden zijn. Niet zozeer uh, op Poetin zelf. Maar omdat ze niet weg mochten tot hij klaar was. En bovendien ook niet naar de wc's konden. Echt. Maar goed het meest waarschijnlijk is toch een combinatie van die drie denk ik. Maar vervelend was het hoe dan ook voor de premier... die natuurlijk gewend is om toegejuicht te worden in plaats van uitgefloten. Ja, en dan vlak voor de parlementsverkiezingen. Dan moet hij zich er dus wel enigszins zorgen maken over zijn populariteit, Kiesja. Klopt, want het gaat helemaal niet goed met de populariteit van zijn partij. Verenigd Rusland, over twee weken zijn die parlementsverkiezingen. Die partij kan de absolute meerderheid zoals ze nu hebben... waarmee ze de grondwet kunnen veranderen, kunnen ze vergeten. Veel mensen zijn bang dat er heel veel gefraudeerd zal gaan worden... om die partij dan toch tenminste maar aan een gewone meerderheid te krijgen. En ook Poetins eigen populariteitscijfers, die lijken wat af te nemen. Maar zij...